Dochter? Ja, vader? Heb ik je nu eigenlijk al verteld dat het leven kut is? Nee, maar ik was er zelf al achter. Echt? Ja, echt. Af nou, van toe valt het mee, hoor. Echt? Nee. Vlucht zoveel mogelijk van tevoren. Haal je bankrekening leeg. Vernietig je creditcard. Zodat al je aardse bezittingen verkleinen. Behalve je kas. Verbrand al je foto's, zodat ze niet gebruikt kunnen worden op uithangborden in tankstations en restaurants. Draag kleren die je normaal gezien je nooit zou dragen. Snijd je oude kledij in reepjes en trek ze door in het toilet. Verander al je gedragingen. Rook je? Stop dan met roken. Rook je niet? Begin er dan mee. Vernet Vermijd fastfoodketens. Het zijn plaatsen die sikken van de bewakingscamera's. Sommige zijn zichtbaar, maar wees er zeker van dat er ook verborgen camera's op je gericht zijn. Vergeet niet dat die in de meeste supermarkten gefilmd wordt deze dagen. Zelfs de kleinste winkeltjes schepen continu wie binnenkomt. Wie buiten gaat, wie langs de kassa passeert. Ga niet op zoek naar camera's. Kijk waar er geen hangen, focus je op die plek. Je hoofd omhoog wenden om naar de camera te kijken. Het verandert de schaduw en het contrast op je gezicht. Je bent makkelijker herkenbaar. Dus als je een winkel binnenhoudt, dan je gezicht naar beneden je de plekken waar geen camera's zijn. Aan jou de taak om zo weinig en zo slecht mogelijk in beeld te komen. Verborgen blijven. Weglopen is het makkelijkste deel van het werk. Verborgen blijven is een stuk moeilijker. Als de politie je naar de kant haalt, stop dan op een veilige plek. Zet de motor uit en zorg ervoor dat je handen zichtbaar zijn als je voertuig Na Als het niet anders kan, stap dan uit en zet het op een loop. Het slechtste wat je kan doen is met je auto proberen weg te gaan auto raak je nooit weg. Onmogelijk. En je kan niet wegblijven voor agenten met radio's en helikopters. Ligt niemand in over je plannen om te verdwijnen. Raak geen vrienden om hulp of om een schuil. Familie is helemaal. Begin niet rond te bellen om afscheid te nemen van je mensen. Telefoonverkeer traceren of je lijn aftappen is voor agenten of onderzoekers een makkelijke paal je bestemming. Ga niet naar een plek waar je recent nog over gepraat hebt. Of een plek waar je altijd al eens naartoe vlucht. Vlucht niet naar voor de hand liggende plek. Ga niet naar steden waar je al eerder bent geweest of waar familieleden woonden. Doe wonen. geen overduidelijke domme dingen vluchten naar Hollywood of Las Vegas. Er wordt van je verwacht dat je op een bepaald moment stopt met vluchten en een verstopplaats zoekt. Jezelf langere tijd verstoppen is een slecht idee. Blijven gaan tot je niet meer kan is de boodschap. Slapen kan altijd nog als je te pakken krijgt. Slapen kan altijd nog als je dood bent.